Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op Mallorca zijn drie Britten opgepakt. Ze worden ervan verdacht een Britse vrouw te hebben verkracht. Het is de derde groepsverkrachtingszaak in korte tijd op het Spaanse eiland. De vrouw verbleef in hetzelfde hotel in Magaluf als een van de drie mannen. Ze zou zijn gedrogeerd en daarna door twee van de mannen zijn verkracht... terwijl de ander niet ingreep. Vorige week vond in hetzelfde hotel in Magalouf mogelijk nog een groepsverkrachting plaats. Daarvoor zijn zeven Fransen en een Zwitser opgepakt. Op treinstation Brussel-Zuid is een grote politieactie gaande. Volgens de Vlaamse Omroep VRT zijn zeker 65 mensen opgepakt die bijvoorbeeld illegaal in België verbleven. De actie is gericht tegen overlast en de onveilige situatie in de stationsbuurt.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 De bondsvoorzitter kwam in de opspraak toen hij na de gewonnen WK-finale... de Spaanse speelster Jennifer Hermoso ongevraagd op haar mond kuste. Zes prominente JA21-leden stappen uit de partij... uit onvrede over senator Annabel Nanninga. Ze doet een gooi naar het Tweede Kamer lidmaatschap. Dat is tegen het cerebeen van onder meer Europarlementariërs Rob Roos en Rob Roken. Ze vinden het verzamelen van politieke baantjes... iets waar tegen JA21 zich zou moeten verzetten... Het weer wisselvallig, buien trekken richting het noordoosten over het land. Het is 20 tot 22 graden. Ook morgen enkele regen- en onweersbuien. En ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen bijzonderheden op de weg te melden op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, een Zom zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met. Met. met nu. Waze Radio, alleen op ZFM. Alleen op ZFM. Deze plaats.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 CFM Race Radio. Het volgende uur alweer, uh, Benno. Het laatste uur. Het la voor ons het laatste uur. Ja. Maar daarna gaan we gewoon nog even ja, door. Ja. Hè? Dank op Jaap. Na vijf Hans, uur met Jaap Gern. en Ger. Dus dat gaat uh, heel gezellig uh, worden. Uh, we hebben aan de telefoon Karina. Uh, Karina, goedemiddag. Ja. Hallo, hallo, hallo. Hallo, waar ben jij? Waar ben jij nu? Ik sta nu net voor de ingang voor het Stationsplein. Uh, en ik kom iemand tegen die bij uh, mij op school heeft gezeten. Oh jee, nou dat is uh, wel gek, want dat is nog maar een paar weken geleden. Maar jij komt nu net aanlopen, want je gaat richting huis. Ja. Maar je bent erbij geweest op het circuit? Ja. ja. Ja. En wat vond je ervan? Nou, ik vind het zelf niet zo leuk. Oh. En hoe komt dat? Oh, niet, er is niet zoveel aan. Oh. En waarom ga je dan? Omdat er iemand had afgezet, zegt, en we moesten toch het kaartje opmaken, anders waren we 90 euro kwijt. Oeh, je moest het kaartje opmaken, wacht even, dan ga ik even naar je vader, want misschien vond hij er wel heel veel aan. Moest jij ook je kaartje maar gewoon uh, opgebruiken? Ja, het spijt me, ik ben ook niet een enorme racer, en ik vind het feest in het dorp echt heel erg gezellig. Maar dat uh, gedoe met skiën, kieën, het me eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja. Heel <laughs> gezellig om met je tweeën te gaan, ja. biertje drinken, hamburger te halen, Gewoon te kijken wat er gebeurt, maar heb je het wel goed kunnen zien? Ja, we hebben goed gekeken. We stonden in uh, bocht 1 hè, en hebben we even staan kijken. En we hebben een rondje gelopen. En we hebben de eerste twee uh, kwalificaties gezien. En, uh, zou je de Max nog even naar je? Nee. nee. nee? Helaas. Maar uh, was dit de eerste keer dat je op het circuit was? Nee. Dus uh, voor jou was het wel iets wat je, wat, wat je wist hoe het ging eigenlijk? Nee. <lacht> nou, <lacht> moet moet alle, alles uit, uh, uit deze jongen trekken. Karina. <lacht> we hebben heel veel logees. Mensen die de hele dag uh, naar het circuit gaan En uh, die ontvangen wij straks allemaal. En dan hebben we een gezellige barbecue en feestje in het dorp. En daardoor wij van. Ja, kijk. Nou, het is ook wel eens goed om te horen dat niet iedereen natuurlijk helemaal fan is van het circuit. Maar wel van het feestje. Dus uh, daar gaan we dan voor. Want jullie hebben ook wel heel veel regen gehad, hè? Had je het niet op een gegeven moment super koud? Ja. Ja. ja. Wat een beetje Een Beetje doorweken? Beetje doorweken? Ja. ja. We gaan allemaal poncho's mee. We hebben poncho's gevonden. Oh. Als je ze daar moet kopen, moet je echt veel geld meenemen. Dus ik ben blij dat ik een regenjas bijmaakt. 30 euro voor een poncho. 30 euro? Nou, dat maakt het ook weer top voor jou voor een minpunt, denk ik. Ja. Oh, <laughs> ja. Want uh, dan moet je je zak in je gespaarpot uh, omkeren. Voor een poncho. Ja. ja dat <laughs> dat willen we niet. Hé, hey, ik wens jullie heel veel plezier vanavond. Want dat wordt het wel Heel gezellig. Ja. Oké? Okay? Doei. Goedjes thuis. Carina, met wie heb okay. je nu gesproken? Ik heb nu gesproken met een oud-leerling. Ja. Ja. Oké, okay. even, even de naamadres bij. Want, uh... <lacht> Oe, nee dat geeft nee, hoor. De voornaam in ieder geval. Ja, nee, de voornaam. Oh, dan zie ik nog een leerling van school. Nou, ja, nog oh. een leerling Heel veel school. plezier in ieder geval. Ja. Ja, ik, ik hoop dat ze wat enthousiaster zijn uh, zo meteen, ah. toch? Ja, dit had ik niet verwacht natuurlijk. N nee, want die ziet je ziet een vader en een zoon op je afkomen. En je denkt, nou, die hebben een uh, topmiddag gehad. Maar hebben ze hebben dus eigenlijk gewoon hun kaartje moeten opmaken, zoals hij het zei. Ja, Omdat nou ja. Als er 90 euro verloren. Zeker. Maar ik weet zeker dat al die andere mensen... Uh, natuurlijk wel heel erg ervan houden. Maar goed, weet je, ik denk voor later... is het toch een hele leuke ervaring om mee te maken. Zeker weten. Maar nou. uh, wij gaan nu weer verder... richting uh, de viskar. We gaan even kijken of uh, de visgolf Floor tijd heeft voor ons. Mm, oh Oké, okay, nou ja. Uh, Hoor we... even voor vijf uur. Dankjewel Carina, voor dit moment. Hartstikke goed. Oké, okay, tot je. straks. Bye, Dag. Bye. We gaan de plaat draaien. Oh, Deze plaat kennen we nogal van uh, R.E.M. en uh, Losing My Religion. En die is in een nieuw jasje gestoken. En uh, met een lekkere beat erbij en zo uh, doet Heerlijk. het goed hè. Ben ja, ook dat ja, leuker. Ja, ja, ja. Ik, zelfs ik zat een beetje te hey, schoenen. Ja, Lukt ja, het ja, maar eindelijk ei, weer ei, ja, om ja, ja, ja, jou ja, ja, ja, te laten swingen. Ja. Nou, hey, de wel... kwalificatie is ook weer ja. begonnen hè. We hebben we het over de Q3. Nog zes minuten en 4, 43 seconden. Dus straks gaan we weer naar Rendellos en uh, even uh, vragen van uh, hoe het allemaal uh, verlopen is. Precies. Maar eerst uh, is Marco Temesse aangeschoven. Ja. Op een uh, oude, vertrouwde plek van hem. Ja, ja, ja. Ja, ja de bibliotheek, Marco. Ja, ja, ja. Maar eerst je boek, je nieuwe boek. Ja, ik heb uh, gisteren een punt gezet. Oh, de laatste. De laatste regel. Ja. En, uh, de ruwe versie van het manuscript is dan nu af. Gefeliciteerd man. Ja, ja, dat is wel... Super. En het gelegd, zullen we maar zeggen. Nou, het is we wel een struisvogel. <laughs> en, en die laatste zin, ze leefde nog lang en gelukkig... Nee, want het is deel 1. Oh, <laughs> dus, uh, oh deel 1. Ja, oh. open einde. Oh, open einde, ja. Oh ja dat, wat je met Netflix tegenwoordig ook al wat ziet. Uh, zoiets van, oh, je, je ziet het al aankomen. Het kan nog jaren door... Ja, cliffhangers. Ja ja, ja, ja, ja. ja, ja, Dus dat... Uh, uh, ik heb het ook een beetje geschreven als een uh, televisieserie. Oké. Okay. Uh, dus uh, in het Spaans een telenovela. Oké. Okay. Dus uh, veel dialogen. Uh, uh, scène-wisselingen, niet te veel beschrijvingen, omschrijvingen. Ja, ja, ja. Maar ja, ik ben in ieder geval blij dat het. Af uh, is. Dat het, nou ja, af. Dit ja, af is? Ja, dat het ruwe manuscript af is. En dan uh, begint nu het uh, fijn slijpen en uh, leuren bij uh, uitgevers. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja onder, heftig. Onderhandelingen met, uh, met editors. Ja, ja, oh ja, tuurlijk. Ja, Ook ja, ja. dat nog. Zeg Marco, we zitten in, het, in de bibliotheek. Ja. Um, nou ja, de, de, uh, staan hier boeken van jou? Ja. Hoeveel? Ik denk vijf romans. Vijf? En, ja. ja, en wat uh, dichtbundels. Oké, okay, en, en uh, is, is het zo dat bibliotheken zelf jouw boeken aankopen? Of hoe werkt dat? Uh? De uitgever biedt het boek aan bij, uh, bij de Biblion, heet dat. Dat is de overkoepelende organisatie. Ja. Die de, die de boeken eigenlijk aanneemt of afwijst. En uh, zo uh, wordt het in werking gezet. Okay. En als de commissie uh, in al zijn weesheid uh, ja. besluit, besluit ja. om uh, Marco Termes uh, aan te kopen. Dan uh, het laatste boek. Uh, het, alle bibliotheken hebben dat boek gekocht. Oké. Okay. Ja, want, uh, daar was de uitgever erg blij mee. Kijk eens aan. <laughs> en Marco, wat heb jij met Formule 1? Heb jij er iets mee? Nou, Hoe ben... bleef jij het weekend? Ja. Ik ben een kind van Zandvoort, hè. Ja. dus dat, uh, ik ben ermee grootgebracht. Mijn vader die was toen de tijd ook nog wel betrokken bij, bij het circuit. Ja. En als wethouder heeft hij natuurlijk ook het een en het andere toen de tijd uh, gedaan. Dat was toen nog met Hans Ernst geloof ik, ja, ja, ja. de, de, de, de oud-directeur van het circuit. Ja. Dus ja, ik ging vroeger ook naar het circuit, naar het Tunnel Oost. Ja, ja. Via Tunneloost. Ja, wie kent het niet, ja. hè? He? Ja, de, ja, ja. de route was dat. Nee, ja, hey, ik uh, stoor jullie heel even. Want ik ben die beelden aan het uh, volgen. Maar ja. we hebben weer een uh, rode vlag. Onze show Leclerc is uh, van de baan gegaan. En uh, ja, wederom Oeh. met nog vier minuten te gaan in de Q3 is, uh, is het stilgelegd. En dat betekent dat ze zo meteen weer de baan opkomen. Hè? Als het weer uh, opgeruimd is, alles uh, netjes uh, is en dergelijke. Auto weg van Ferrari. Dat ze dan nog uh, vier minuten. Haven Dus ja, kunnen ze twee... Hup, weer een wiel Twee, twee snelle rondjes doen uh, nog. Ja. Dus dat gaat heel spannend worden aan het uh, eind uh, van die kwalificatie. Nou, inderdaad. Dat gaan we zo want, meteen volgen. Want uh, Verstappen die staat op uh, P3 en uh, met 0,3 seconden achterstand. Dus uh, nou ja, dus, uh, dat haalt hij wel. Ja, uh, dat kan Max. Ja, dat kan Max. Ja, Max is en de twee uh, McLaren's op 1-2. Ja. Dus, uh, en, en Marco, jij, uh, jij zit altijd uh, gekluisterd voor de buis als uh, Formule 1 is? Ja, ja, ja. ja. Café 4. Ook. Oh, met, met een cool drank. Cool ja, ja, ja. Dat is niet zo moeilijk. Klein café, een groot scherm, hè? Ja, twee, twee. Twee schermen uh, zelfs. Voor de, voor de verziende en de bijziende. Ja. Geweldig. Het schept een band. Ja, het schept een band. Zeker, zeker. Ja, zeker. Band. We gaan maar even naar muziek. En dan uh, gaan we straks uh, de proëzie van, de maandelijkse proëzie van Marco uh, beluisteren. Zeker, even afhankelijk van hoe lang de rode vlag blijft natuurlijk, we zitten precies goed. Ja, nou ja, je weet het niet. We ja. deze plaat draaien. Ja. Tot zo. No. Ja, ja. Koptelefoon telefoon op. Ja, koptelefoon telefoon op. Oké, okay, en... heel goed. Jode ja, ja, ja. Kulstok van de Dave Edmonds. Oh. Ja, zeker. Echt ik kwam een al een zo bekend voor. Echt een gouden oude plaat. Ja, uh, hoe je. oud is uh, dat ding, denk je, Marco, ongeveer? Nou, ja. nou nog niet zo oud als ik. Oké. Okay. Nee. nee. Nou. Nee. Nou. Uh, nou. nou. Even gok. Ja. 78. 78. Ik zal het zo even nakijken. Oké. Okay. Marco, dus, wat heb je voor ons meegenomen? Een stukje proezie. Oké. Okay. stukje proezie. Kom maar. Ja. We gaan even in stilte. Even heel wat anders dan, heel wat anders. dan het motorengebrul. Zwerver. In een stad. Smalle oude huizen. Glazen kantoren. Hoge daken. Lange schaduwen. Met sommige steden heb ik wel wat. Al is het maar om opgelucht terug te mogen keren. naar de schijnbare eindeloosheid van strand, duinen.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 Gedacht. Ik weet hij bij mijn bloed. Hoort is in het woord. Hier is het allemaal. En in een raceweekend mag deze plaat niet ontbreken, natuurlijk. Van Kessel en Friends. En Paro aan de zee, de plaat over voort. We gaan weer naar Beverwijk. Ja, de kwalificatie, het zit erop. En wie staat er op de eerste plek? Ja, ja. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Toch, Rendel? Nou, ik zit even te kijken nu. Wie zit er op de eerste play? Oh, maar ja, Max, ik, ik loop stappen, net naar beneden. Oh, Jan, ja, Max. Ja, nee, verstappen natuurlijk. Ja, nee, verstappen natuurlijk. Nee, maar ik zit, ik, zit, jongens, ik zit hier op vier play. Dat heeft een vertraging van 30 seconden. jullie je weet het eerder. We hebben niet eens je. Q3 is afgelopen. Ja, Q3 is afgelopen. Nee, nee, ik zie het, jongens. Verstappen, Nooris, Perez, mooi. Prachtig toch? Ja. Alonso komt er wel bij. Oh, wacht even. Ja, nou, ik, ik, ik heb vertraging hier. Nee, uh, ja, toch weer verstappen, hè? Ja, ja. Maar, maar wat, een gek, wat weer een knotgekke Q3, eigenlijk. En jongens, Eigenlijk wel, ja. Uh, ja. ja en ik, ga, ik ga je even een heel klein geheimtje vertellen. Ja. Als ik nou een andere coureur was, zou ik ze heel voorzichtig gaan bellen met, uh, met Ferrari. Huh? Want ik denk dat Leclerc, uh, Leclerc daar nu gewoon klaar is. Moet uh, over uit uh, ga, gaan. Ik, ik loop tot twee jaar te gillen. Die jongen gaat nooit wereldkampioen worden. Echt helemaal nooit. En nou maakt hij weer een fout. Weer eraf. Weer een hoop ellende. Zit er gewoon weer niet bij. Nee. En dan denk ik van, ja jongens, niet goed. Niet goed. Niet goed. Jammer. Heel erg jammer. En een onnodige fout, tenminste, in jouw fout. Nou, fout, het, het, was, het, was, het was enorm veel uh, onderstuur wat ik wel zag. Maar ja, dan nog, uh, waarom blijft de rest wel op de baan en hij niet? Ja, ja, kom, ja dus zo moet je me zien. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, dus uh, dan heb ik wel zoiets van, ja, gewoon een beetje, beetje, beetje, beetje jammer. Moe, uh, uh, ja, uh, ik, ik denk dat die jongen weer geknakt is. En uh, ik, ik vind hem, als ik hem dan ook uh, op de beelden zie, en je ziet hem dan lopen en de foto's. Het lijkt wel een jongetje die niet helemaal lekker in zijn vel zit. Dit. En oh, uh, sorry voor al die fans, maar deze jongen gaat echt helemaal nooit, helemaal nooit wereldkampioen uh, worden. En als uh, dat wel zo is, krijg ik weer haar op. <lacht> Zullen we daar maar op houden. Doe ja. ik een bruik op. Ja. Ja. <lacht> oh, dat hou ik jou. Maar het is feestje, hè? Het is ja. feestje in Zandvoort, hè? Het is Café's gaan feestje krijgen, verstappen, ja. uh, jongens. De eerste zet is weer gedaan. Precies, Morgen, ja. Uh, ja, we zitten hier in het racecafé, maar uh, echte mensen zijn uh, razend enthousiast. Ja, ja, ja dus, nou super. Uh, hey, Gewoon mooi, toppie, mooi feest. Uh, weet jij. Kijk, het zag er niet helemaal naar uit. Maar hij doet het dan toch weer. En ja, uh, ja dat betekent toch wel dat, uh, dat hij gewoon zijn fans wel natuurlijk heel erg, uh, heel erg uh, ja, te vriend houdt, zullen we maar zeggen. Nee, nah, gewoon, gewoon weer knap. Maar ik moet zeggen, de andere teams ook, hè. Gewoon er toch bij. Moet, uh, vergis je niet, ik vind McLaren erg sterk. Dat wordt morgen niet zomaar een walk in the park, hoor. Gewoon, uh, jongens, uh, het is niet zo dat hij morgen even die wedstrijd op zijn naam gaat zetten. Ja. Ik denk dat uh, McLaren serieus uh, tegen heeft gegeven. Zeg, Zindel, nou, ze uh, Stappen uit en gelijk op de weegschaal. Um, waarom ja. is dat? Nou, een, een rijder en auto moeten uh, aan het eind van de rit een bepaald gewicht hebben. Dus die rijders worden gewogen, de auto's worden straks uh, apart uh, bij de VIA in een pitbox worden die gewogen, nagekeken. Uh, helemaal. Uh, ze mogen natuurlijk ook niet meer aankomen. Die ze gaan de park voor mee en dan is het, uh, betekent het gewoon dat je van de auto's op moet blijven. Okay. En die rijders moeten ook een bepaald gewicht hebben. Uh, en ja, die, uh, tenminste, de rij zelf die met de auto plus rijder moet aan een bepaald gewicht voldoen. Zit je daaronder, word je gewoon gedisqualificeerd. Oh, oké. Okay. En, uh, en, en dat gaat het echt om grammetjes. Hè? Gewoon hier echt met die waar? jongens. Hè? Dus uh, ja, het is uh, echt grammetjes. Kijk, er zijn een paar stevige jongens bij. Maar er zitten ook een paar kruurtjes bij. Ja, die zullen toch ergens in de auto wat extra lood hebben. anders gaan ze het gewoon niet redden. Dus het en, een, uh, een, een minimaal gewicht eigenlijk uh, moeten ja, hebben. Ja, een minimaal gewicht. Dat moeten ze avond doen. Ja, en zit voldoen. Ja, ja, ja. daaronder. Worden ze dus gedisqualificeerd. Dan krijgen ze, uh, uh, ze zo'n pittig gesprekje. Zo'n ja. wit briefje met VIA-logo erboven. Maar is dat, en uh, dan, is dan wordt dat de dat tijd alle... opgenomen. Ja, en, maar is dat alleen bij de Formule 1? Of is het ook in jou nee, jouw artisie? Nee, ook bij jou. Nee, nee, maar kijk bij mij in de uitzierij rijden met mensen met 130 uh, kilogram. Dus dat <laughs> maakt niet zoveel uit. Die gaan, die, die gaan altijd het gewicht halen. Nee, bij ons is het okay. niet. Maar in alle vier kampioenschappen wel. De Formule okay. 3, de Formule 4. Okay. Ook die Formule 2. Ja. Uh, auto's worden gewogen rijden. Ze dus hebben we bepaalde gewichten. Ja. En dan moet je, je aan voldoen. En hij uh, nee, bij ons heel uh, hey, anders kunnen ze nooit met de barbecue. Dat gaat niet zo. Nee, nee, nee. Die tijd hebben wij gehad. Ja, en, uh, ja, ja, ja. Uh, uh, uh, en ik zeg altijd maar in de regen, hoe zwaar die auto, hoe beter uh, daarvoor heb, dus dat moet nog niet zoveel uit. Nee, nee, nee. Wat, wat, wat, wat is het minimale gewicht, denk jij? Weet je dat toevallig? Ik heb geen idee ja. gezegd. Dat, uh, ik weet niet wat de regels zijn, dat, dat verandert ook wel een beetje per jaar en toen okay. en dat soort dingen. Ja, ja. Maar ja, ja zo'n Formule 1, we weten het, 700 kilogram. Het, het, het zal wel die 800 kilogram liggen, misschien zit ik er helemaal naast hoor, maar ja, ja. het is niet heel veel. Ja. Maar het is wel een uh, gewicht waar alle auto's aan moeten voldoen. Ja, Echt ja. alle auto's. Ja, en, ja, ja, ja. Uh, en, en, en, en geloof mij, al die, al die auto's probeer je zo dicht mogelijk tegen dat gewicht had te zitten. Want ja. ja, gewicht is snelheid, verlies. Ja, goed, klaar. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, er dus, zijn een paar van die dingen. Hè? Ook, ook te weinig machine in je tank betekent ook gewoon klaar. Oh dus, ja, ja, tuurlijk. Uh, dus ja. Speelt, speelt er, speelt er ook mee? Ja, ja. En, en uh, nou, in zijn algemeenheid, uh, hoe uh, heb je deze uh, kwalificatie in de, de, de hele dag ervaren? Nou, hij was rommelig. Ja. <laughs> maar dat komt door, ook door de weeromstandigheden. Ja, leuk hè? Uh, Sha Sha Sha Sha Sha heel erg jammer. Gewoon net even naast En dan toch hard eraf natuurlijk. Bij de gelag. Uh, jammer. Want ik denk, ik denk dat die jongen ook een top 5, top 6 kunnen rijden. Dat is natuurlijk best voor die jongen die heel erg onder indruk staat voor zijn zitje. Uh, was dat heel erg goed geweest. Ja, dan uh, kleunt hij hem toch weer de muur in. Ja, ja, jammer joh. Weer net niet goed, zeg maar. Dat ja. zijn al, al waar uiteindelijk rijders op afgerekend worden. Uh, <laughs> ja, uh, gewoon, uh, gewoon uh, Lendo erbij. Uh, twee, twee uh, ja... Uh, heet dat uh, uh, dinges, uh, Maatjes die altijd achter de uh, Playstation zitten, zeg maar. Ja. Uh, dat is natuurlijk altijd heel mooi, die jonge generatie. Ja, uh, ik, verrassend. Uh, Hamilton. Heel erg verrassend. Dat, uh, die die dat had ik ]achter. echt wel bij die top 3 verwacht. Ja, precies. En Renno, als, als wij onze voorwielen eraf rijden... Dan, uh, nou, dan is je auto zo'n beetje totaal los. En, uh, dan is het behoorlijk... Uh, uh, uh, <laughs> ja, ja, kapot. Kapot, auto kapot. Renault. Benno. En, ja. Deze jongens rijden een volwiel eraf, dan kan je een hele leuke auto verkopen, kan ik je vertellen. Nou ja, ja, ja. Maar... Krijgen ze die auto dan wel, zeg maar, weer helemaal in balans? Je kan er wel Ja, jawel, opzetten, jawel, maar... jawel. Ja? Nee, wel, jawel. Kijk, als het monokok niet beschadigd is... en uh, je moet zo zien, alles wat er aan zit... die ophouding toestanden zijn zo uh, uh, gemaakt... dat bij een bepaalde impact breekt ook alles af. Is een monokok beschadigd, zit daar een scheur... en dan hebben ze een probleem. Dan moeten ze een heel nieuwe auto gaan opbouwen. Okay. En dan ga je eigenlijk weer vanaf uh, ja, begin... af aan uh, ga je Inderdaad. beginnen. Want hoe ja, anders is je kan net, uh, soms heel erg net even anders reageren. Hier is het eigenlijk gewoon schroefjes losmaken ophanging eraf, nieuwe ophanging erop. Okay. En dat is al zelfs zo gemaakt dat eigenlijk de auto al bijna helemaal staat zoals ze met het nu op dat moment hebben neergezet. Okay. Dus uh, je, je kunnen heel snel ja, je hebt toen in feite toen met Verstappen op de grid gezien. Die reed er toen, toen hij naar de grid ging, was het ook weer Oostenrijk dat hij de boel in, in, de, in de vangen reed en op de grid werd er gewoon even een nieuwe ophanging opgezet met een nieuwe stuurstang en hij heeft de hele tijd er geen last van gehad. Hmm. Dus alles is al zo uitgemeten dat in feite alles vervangen kan worden. Worden. Alleen ja, het bonnetje wat er af zit, ah, daar kunnen wij goed van op ja, ja, ja, ja, ja. Dus <laughs> Er zijn weer een paar sponsors niet bij zo. Nee. <laughs> ja toch? Ja, dus, zeker. Uh, nou, de eerste drie, uh, ja, uh, uh, verstappen Norris en uh, Russell. Russell ja. derde en uh, Hamilton dertiende. Ja. ja dus ja, ik dus denk het, dat uh, George uh, wel een beetje blij is. Ja, want ik vind uiteindelijk moet ik eerlijk zeggen uh, Hamilton de, van dat team nog wel steeds de nummer 1 coureur. En, uh, en dat kan dat toch wel eens op een keer heel raar vinden natuurlijk. Uh, uh, want Russell vind ik dit jaar gewoon, uh, moet ik zeggen, serieus slecht klaar. wat hij toen gepresteerd heeft hoe hij in de wedstrijden zit uh, ho hoe hij eigenlijk ook gewoon niet echt aanvallend aan het rijden is. Vind ik Russel niet de Russel die we gewend zijn. Dus nee, die maar... zit gewoon eh, niet in het team en dit is gewoon goed. Maar, ja zeker, en, maar ja. Hij heeft hij het eh, niet uh, te horen gekregen of zo. Want inderdaad ik las ook uh, verhalen dat uh, dat, uh, ja, dat er uh, onrust was over het functioneren het verdrijven van Russel. En dan in één keer nu op de derde plek dan komt hij in een keer. Ja, maar dat betekent wel dat ook die Mercedes het dus kennelijk doet. Kijk, er is helemaal niet is iets fout gegaan. Of een goede verkeerde planning. Hè. Dat was echt zo'n baan die kies, kies steeds sneller werd op dat moment. Ga je dan een ronde te vroeg uh, zit je er gewoon, uh, dat je de finish slag uh, hebt gehad, maar je in feite dit extra rondje niet van kunnen doen, wat een heleboel wel deden. En heb je netje met je engineer een verkeerde planning gehad. Ja, en dan zie je in zo'n laatste ronde verbetert iedereen. Zegt, ja, jammer lig lig je eruit. Dus dat is onder die wisselende omstandigheden, is dat altijd wel een heel klein dingetje. En uh, ja, nu hadden ze eigenlijk allemaal gelijke baan, gelijke kansen uh, Gaan met die handel. En dan zie je dat uiteindelijk verstappen gewoon wel weer de snelste is. Vindt Van Russel wel goed hoor. Hoe, uh, uh, hij staat er op het moment dat hij er moet zijn, staat hij er uh, klaar. Maar als ik dat het hele seizoen kijk, hmm, vind ik hem ver beneden maat presteren. En dat vinden uh, vindt een heleboel. Vindt een heleboel. Ja, en twee uh, Williams uh, in de top 10. Keurig prestatie. Ja. Ja, uh, hey, jongens, uh, je, je moet zo zien. Het is natuurlijk gewoon wel een team wat bijna geen budget heeft. Er zijn wel budget caps, maar dat, zelfs die budget cap halen ze niet. Dus daar hebben we het over. Uh, ik weet niet of je de auto al gezien hebt. Nou, eh... Uh er staat weinig een sponsor op, hè. Dus uh, kom jij bij het team met duizend euro... ...ik denk dat je een heel klein stikkertje ergens onderaan de vleugel krijgt. Dus uh, uh, of je zegt, uh, je, de hotelkosten zijn voor mij... ...staat een heel klein beetje je hoteltje erop. Die, die hebben helemaal geen sponsoren. Dus daar is ook niet een budget dat ze zeggen van... Hmm, ...en dat zo'n sergeant dan even de muur rijdt... ...ik denk niet dat ze er echt blij mee zijn. Maar, uh, die hebben twee onderdelen bij... ...of uh, twee reserve delen... ...en dat kost allemaal heel veel geld. Daar, en daarom vind ik het des te knapper dat zo'n team... Uiteindelijk zit wel tussen die hele grote jongens een nest op, eh, want even eerlijk, budget caps of geen budget caps, een Red Bull, een Ferrari, een Mercedes, ook een McLaren, eh, Jongens, daar zitten gewoon hele grote bedragen. Die, die kunnen gewoon ook achter de schermen, wat niet op papier staat en waar geen geld is, kunnen ze toch wat meer spelen dan de anderen. En, uh, en, en dat zie je toch wel terug. En daar vind ik bijvoorbeeld: uh, Wat Alfa doet. Met zo'n racegeschiedenis. Uh, vind ik gewoon enorm slecht. Dat gaat gewoon niet goed daar. En daar zit ook genoeg geld. Dus ja, zeg het maar. Hè? Zeg het maar. Ja. Oké, okay, um, Renald, dank je wel voor je bijdrage. Uh, ja. ik, ik lees net dat de uh, koning Willem-Alexander samen met zijn oudste dochter prinses Amalia op Zandvoort is geweest. Uh, die hebben uh, gezellig met uh, Max een kopje thee gedronken. Um, uh, die, zullen niet, die zullen we niet in de duin hebben gezeten in de regen, denk ik. Dat denk ik <laughs> ook niet. Ze, ze waren trouwens wel op de fiets, dus uh, dat, weer oh, uh, ja, um, dat weer wel. dat weer wel, dat is ja, goed. Oké, nou ja, oké. Okay. Ja, uh, ik, okay. ik zie een foto dat de koning in ieder geval, uh, uh, nou hij is nog helemaal droog um, en, nog... en lekker op de fiets en hij is natuurlijk bij zijn neef uh, Bernhard geweest en uh, ja. daar met en uh, de Red Bull team heeft uh, Christian Horner heeft ook kennis mogen maken met de koning en zijn dochter. Kijk, helemaal goed. Rendel, dank je wel. Top. top. En ook ja. heel veel plezier morgen bij het kijken van de Ja, laatst. iedereen. Iedereen. Hè? Want het, uh, ik hoop dat het de mensen dat droog wordt. En ja. dat we een hele leuke wedstrijd gaan zien. Precies. En misschien in de, la, in de laatste tien minuten uh, plens regen. Dan wordt het helemaal een leuke wedstrijd. Uit, Laten we het daarop houden. Gezellig. Ja. Oké, okay, Rendel, okay. We spreken je volgende ja. week. Hoi, hoi. Nou, Absoluut. Willem-Alexander ging hè, op de fiets naar Sanford toe dus... Ja,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 15 mei 2016, toen gebeurde het. Uh, nee, dit moet ik helemaal niet hebben. Wat is dit nou weer? Jeetje, jeetje. Nou, ik, uh, 15 mei 2016 gebeurde het. Weet jij uh, wat er gebeurde, Benno? Geen idee, ik denk. Ik. Geen idee? Nee. Nee, nou, ja, dat was uh, de overwinning uh, van uh, Max Verstappen. De eerste oh, no. overwinning van, van uh, onze eigen Max. En, uh, 18 jaar. Ja, zo ging dat. Vandaag coureur in het hoofdteam van Red Bull in de Formule 1. De kans om de rivalen voor te zijn. Want die contract loopt nog een jaar door. Dus Mercedes.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 30-5, Raikkonen rijdt 30-2. Je voorstellen, daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt. Hè? Dat wordt spannend hoor, met die pitstop. Die tellen links in beeld, kan er niet even gewoon meteen 10 rondjes bij. 20. Je moet toch Jos Verstappen heet, hij zit gewoon aan deze wedstrijd te kijken. Dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000. Dan heb je klossende ochtels, dan heb je acht op plekken waar je het niet verwacht had. Want zou het dan zo snel komen.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 Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max je stap in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey, yo, ho, yo, fucking hell. wat bizar. Yes! No! Yes! Unbelievable, Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. What a great day, man. Ik uh, krijg weer de rillingen uh, over mijn lijf als ik uh, dit hoor uh, Benno. Ja, Wat mooi, hè? Mooi, he? He? mooi ja. fragment van de eerste overwinning van Max Verstappen. 15 mei 2016 in uh, Spanje. We gaan niet naar Spanje, nee, we gaan naar uh, de Boulevard. Want uh, Carina, ja. jij staat uh, op, uh, op de Boulevard bij uh, Patrick Berg zeker weten. En uh, ja, het lijkt hier ook wel Spanje, want de zon schijnt lekker. Ik zie de zee. We staan lekker op de boulevard naast de Fiscar We horen de meeuwen. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, het was uh, vandaag voor het eerst een, uh, een race natuurlijk met regen. Het was toch wel een... Uh, gisteren verkocht in de ochtend heel veel haringen en broodjes. En wat je nu merkt, is dat mensen heel erg zin hadden in warme uh, fietsje. Dus voor ons was het uh, ja, aanpoten. Maar qua omzet was het uh, zeker niet slechter dan gisteren. Dus uh, ja, het is nu uh, net uh, afgelopen. Je ziet de meuten alweer aankomen lopen vanaf het circuit. Dus uh, we weten dat we niet drie, drie uh, hele drukke uren voor de boeg krijgen. We staan met zeven man in de kraam. Dus uh, ieder, ieder weet zijn taak. En we gaan straks nog even knallen en dan uh, op naar de laatste dag. Ja, en uh, ga je zelf ook nog even het circuit op? Nee, nee, nee. nee. Uh, Nee, me, uh, geen tijd. Mijn collega-raadsleden hadden allemaal een, uh, een workshop over duurzaamheid. De, de gemeenteraadsleden. Eh, heb ik verstek moeten laten gaan, omdat ik eh, echt in, in de kar. Eh, ik zit dan niet rustig op het circuit. Vorig jaar heb ik het gedaan, toen ben ik een uurtje geweest. Ja, dacht: ja. ja. ja. ja. ja. ik vijf ja. minuten voor tijd. Ik moet nu gaan hollen terug naar de kar ja. voordat het vol loopt. Dus nee, dan op het circuit zelf voel ik me niet op mijn gemak. Daarbij. Het is uh, heel erg uh, weersafhankelijk wat de mensen bestellen. Merk je nog een verschil tussen uh, nou ja, uh, Max Verstappen aanhangers en Hamilton aanhangers? Nee, nee, nee. nee daar <laughs> maken we geen verschil in. Wat, nee, wat je wel meemaakt is, uh, normaal sta ik natuurlijk met het Sinterparks Hotel en heb je Duitse gasten. En die kopen allemaal echt een minuutje met uh, aardappelsalade of patatjes erbij. En nu is het echt heel veel vies met saus. Dus is dat, daar zie je wel echt een, een andere uh, omslag voor de, in wat, je, wat de mensen willen. Ja. De sfeer is weer net zo goed als de afgelopen twee jaar. Ja, zeker, zeker nu het warm is met het zonnetje erbij. Dan is het denk ik wel de terugweg voor de mensen een stuk beter dan dat ze aankwamen vanmorgen. Want uh, we hebben zelfs vuilniszakken kunnen verkopen om voor, uh, voor een van te maken. Wauw, vuilniszakken. Dus, uh, maar geen zee meer binnen starten? Nee, nee, nee, nee. Nee, maar ik had wel een schaar meegenomen. Dus de vuilniszakken die gingen voor 50 cent per de deur uit. Handel, handel. handel ja. Nou, heel goed, heel goed. Heel inventief ben je. Maar ja, het was ook wel echt heel erg nodig. En dan ben ik heel benieuwd naar, uh, uh, naar morgen, hè. Dus uh, ik wens je heel veel succes. Ja, heel veel succes. Ja, en, ik behoorde allemaal net uh, dat een uh, Max binnen op één staat. Ja. Uh, Leclerc eruit. Perez 8. Nou, dus of uh, Leclerc tiende, geloof ik. Uh, hij was de laatste kwalificatie eruit. Uh, ja, het moet een mooie uitslag worden morgen. Het moet een mooie uitslag worden. Ja, en ook okay. voor jou qua omzet, ja, hè? Ja, Oké. heel je Heel Dat heel, ja, heel veel plezier. Ja. En ge genieten van morgen. Ja, dankjewel, hè. Dank voor je tijd, want uh, ja, jullie hebben druk. En nu heb ik hier twee... <laughs> twee hele enthousiaste kinderen. Dank je. Matthias heet jij. Nou, vertel me even waarom je het hier zo leuk vindt allemaal. Ja, het is weer uh, Formule 1 tijd, hè. De start was vandaag begonnen met, begonnen met regen. Nu is het weer uh, een beetje weer mooi weer geworden. Daar ben ik ook wel blij om. Ja, en uh, heb je de auto's goed kunnen zien voorbij komen? Ja, ik heb gisteren was ik naar het circuit om te gaan kijken. En vandaag kijk ik op tv. En morgen ga ik op de race ga ik naar de baan weer naar het circuit om te kijken. Nou, ik hoor dat Max het weer heel goed heeft gedaan. Dus uh, dat is natuurlijk superleuk. En uh, je bent hier met je vader en met een vriendje, zie ik. Maar uh, wil je nog iets kwijt over wat je hebt meegemaakt vandaag? Iets leuks? Ik hoef niet. Uh... Maar je vond het allemaal helemaal leuk. En dan ben je zondag, dat is alweer morgen, ga je lekker weer naar het circuit. Ja? Toch? Ja. Nou, ik wens je heel veel plezier en een hele goede... Goede race, zeggen we dan, hè? Ja, dankjewel. Nou, jij ook bedankt. Nou, kijk eens. He Hij werd er helemaal een beetje zenuwachtig van. Met die microfoon. Hij vond het heel erg spannend. Nou, mooie maar carrie, Maar superleuk. superleuk. Superleuk. Nou, maar uh, ik uh, ga weer verder. Want ik had nog die uh, meiden van de clean uh, team. Ja, is wel uh, leuk als ze die, die nog even op... aan de microfoon uh, komen. Ja, maar ze moeten natuurlijk wel een beetje door blijven werken. Ze zouden hier een beetje in de buurt blijven. Dus ik ga ze even opsporen. En dan, uh, uh, nou, dan kom ik weer bij jullie terug. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. C -F -M. Ik ben Arie Leijndijk-Junior en je luistert naar CFM 106.9FM. CFM. Lekkere gouden ouwe. Zo, uh, ja, bijna aan het einde van ons uh, programma, Benno. Tijd Zeker. vliegt voorbij. Je ja, ja, ja, ja, de ja, ja. cloud en de substituut. De collega's staan alweer te trappelen. Z Z Zeker, ja. Die Jaap Koper. Die, ja, ja, ja, ja. die trappelt zich helemaal rot. En, en uh, we hebben nog één gesprek uh, te goed. Uh, ja, van we Carina. wachten even op uh, Carina. Want uh, ja, de dames van het Clean Team uh, krijgen we als het goed is nog even te horen. Zo Zou leuk zijn. Wij gaan even een uh, feestje bouwen, denk ik zo. Uh, ja? Met deze. Hè? Daar had oh, ja, ja. Patrick van... Uh,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 ja, en dan pak je een hele oude plaat van volgens mij vader Abraham of zo uh, was het. En uh, de EO of die had het geschreven in ieder geval. Pierre Gardner, Pierre, uh, Pierre Gardner, ja. precies. Hey, en die man de, met die baard, hè? De, ja, ja, ja, ja, de EO ja, ja. En hij heeft hier mega hits. En, uh, ja, nu reist hij het hele land door en uh, boekt hij optreden na optreden. Ja. Zo ook uh, gisteren op het circuit. Wie? Eh, Marks, Marco maken. was ook hij op het circuit, oh. ja. ja. De Marco Ja. De. De. Ik Die. denk dat ik hem dan maar moet gaan vragen voor alternatieve FM. Ja. ja, ga het proberen. Als zingen en Ja. ja. ja. Hey. Singen, Jaap. Jaap. Jaap. goedemiddag. Jaap, wat ga je doen Welkom, welkom terug. Ja. Nou, ik niet alleen, uh, want Hans staat daar verderop. Hans Botman. Hans Botman. En uh, ik neem aan dat uh, collega Gerloogman er ook zo direct bij komt. Het is droog. Ja, dus. Dus, die kan droog overkomen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, hij, is, hij was vanmorgen al uh, bezig. En Carina had hem al eventjes uh, uh, bij zijn jasje getrokken. Oké. Okay. Dus ja, uh, even afwachten of uh, Ger ook uh, erbij zit. Ga ik moet drie... uh, nou, we gaan het over hebben straks. Nou, we niet? gaan wel de dag doornemen. We moeten ja. ook even kijken. Want uh, ik zie ook dat we de interviews van uh, René en Jan Lammers nog... Die staan nog in. Oh. En die kan je niet uh, zomaar ergens halverwege afbreken. Dus die twee delen, die moeten nog wel even, zo direct denk ik, nog even uitgezonden worden. Dus, okay. dus ik uh, probeer dat uh, bij de heren er nog eventjes in uh, te pompen. maar of je Dat, hebt maar gaat lukken, is, dat ja, weet dat je. weet ik. Dus, ja. En anders dan... Uh, Mogen ze niet doorgaan naar 6 uur? Nee, hè? nee, Nou ja, ik, ik wil wel, maar dan moet ik... Uh, Rabbel gaat sluiten. Oh, Rabbel gaat sluiten. Nou, dan, ga je, dan ga ik straks naar de studio en dan uh, pomp ik alsnog uh, die, uh, die, uh, die interviews erin. Ja, wel, kan ja. Doe maar, doe maar. Nee, maar we kijken wel eventjes wat er... Maar we gaan sowieso het even over de kwalificatie hebben. Ja, er was zo het een en ander gebeurd. Ik, ik heb het niet gezien, oh, maar, oh, ja, oh. maar ik heb begrepen van Marco de Mes, want die kwam ik hier net voor de studio, voor deze mobiele studio tegen. Die zei Ja, al hij was los. Dat weet ja, je. ja, dat weet okay. ik. Dus toen zei hij van. Uh, nou, die uh, Leclerc dat, dat ging niet goed. En uh, die Logan Sargent dat ging ook niet goed. Dus ja, dat hadden ze het net over. Die de, de vier morgen players. op drie wielen. Drie wielen? Driewielen. wielen. Net zoals Mages Schumacher uh, bij David Coulthard op Spa-Francochon ja. destijds. Dat ja. Ja. Ja. Ja. is ook een klassieker. Ja. Kijk, die keek die er echt niet goed uh, nee. dat er nog een schot voor hem zat. Ja. Zo meteen voor. heb je nog een uur, uh, Jaap. Bespaar ja, je stem en heel veel plezier met jullie uitzending zo dadelijk. Ja, dank je. Race Radio, het hele weekend hier bij ZFM. Uh, genieten van allemaal. Bedankt weer, uh, Benno. Graag gedaan. En uh, iedereen die uh, ervoor gezorgd heeft dat dit uh, weer uh, vloeiend uh, verliep. Ja. <coughs> Inpakken uh, Thomas, en wegwezen. Thomas de Jong. Uh, en uh, hun uiteraard, Carina Veren. Ja, ze nu en dan. Een klein haperingetje, maar goed. Okay. Ik ben wel heel serieus bezig geweest, hoor. Ja, okay, als je dan dat maar uh, weet. Dat is goed, dat is goed. Ja. Nou ja, dus don't dan niet, denk de afsluiting. Dat is een hele leuke dag. <laughs>